Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel zijn ze helemaal klaar met Houthi-aanvallen op schepen in de Rode Zee. Daarom sturen Griekenland, Frankrijk en Italië oorlogsschepen die kant op om bescherming te bieden. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas worden schepen regelmatig aangevallen door Houthi-rebellen. Correspondent Kiesja Hekster vertelt waarom Brussel deze stap zet. De missie heeft in ieder geval een mooie naam gekregen. Aspides, dat betekent schild in het Grieks. De redenering is dat het de hele wereldeconomie is die last heeft van de aanvallen van de hoessies. En veel van die schepen varen nu om. Uh, nou, dat kost extra brandstof, ze zijn langer onderweg. En dat is dus kostbaar ook voor de reders. Um, en het gaat om heel veel schepen die onder vlag van Europese landen varen. En de handelsbelangen van die landen worden dus ook recht. Getroffen. De Houthi zeggen dat ze schepen aanvallen omdat er een link is met Israël. Zo steunen ze naar eigen zeggen de Palestijnen. Trein je vaak via Schiphol? Let dan even goed op, want door onderhoud aan het spoorrijder vanaf komende maandag... ...tien dagen lang minder treinen richting het vliegveld. Volgens de NS kan je het beste omreizen en moet je rekening houden met een extra reistijd en vaker overstappen. Bij de autofabriek van VDL Netcar in het Limburgse Born rolde vandaag de allerlaatste auto van de band. Het is niet gelukt om nieuwe bestellingen van automerken te krijgen. En dus gaat de fabriek dicht. Niet alleen medewerkers zijn verdrietig, ook natuuractivisten balen als een stekker. Want twee jaar geleden werd het Sterrenbos naast de Limburgse fabriek gekapt... Dat was volgens de autofabriek nodig om extra productiehallen bij te bouwen. Het is nu eh, zo dat het sterrenbos helemaal voor niks is gekapt. Nou, het was vier hectare en daar is eh, bijna driekwart van gekapt. Het waren oude eiken, ja, die waren 200 jaar oud... waarbij zeven soorten vleermuizen eh, verbleven... Het was een bijzonder bos. VDL Netcar zegt dat het nog altijd hoopt dat de fabriek ooit moet uitbreiden. En dan is het terrein van het Sterrenbos daar de eerste plek voor. Het weer, regen, trekt via het oosten weg vannacht 3 tot 6 graden. En mistig, morgen zo goed als droog met ochtends zon en 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 is er ook weer af. Wat betreft dit tweede uur, Martin Strangelove van Paul, die opende het bal van dit tweede uur. Wat gaan we doen in dit tweede uur? Dan gaan we praten met Scout. Dat ging vorige week eventjes mis. Maar goed, we gaan dat eventjes netjes recht trekken. Er is ook wel alle aanleidingen toe om daar nou eens over te gaan praten, want hij heeft niet zo lang geleden nog materiaal uitgebracht. En ja, wat het nou precies is, dat gaan we straks uit uh, zijn mond horen. Maar goed, uh, zover is het nog niet. Eerst voor uh, een stukje muziek van de dame die vorige week... Nou zeg ik het uh, helemaal niet helemaal goed. Ik zeg dik anderhalve week terug. Want uh, tijdens de tweede voorronde zat ze in de jury, deze Pien. Uh, met de Y dit keer, want uh, we hebben ook een Pien met IE. En uh, die uh, is nu, schijnt ergens in New York uh, uit te hangen. Dus... Uh, maar deze Pien is uh, ja, min of meer DJ-producer... maar maakt ook uh, eigenlijk songs, eigen songs. En daar is dit uitgerold. En het is best een, uh, een, uh, ja, een bijzonder nummer... want dat heeft ze ook tijdens de Rob Akta Award... Uh, toen heb ik er ook even voor de microfoon uh, gehad uh, verteld. Uh, het nummer dat heet Secret Dancer. Net even in Zuid, maar ik moet nu naar Noord Er wordt getimmerd aan de wegen en door. Ik ben een lieve guy, oudje zeg ik, u gaat voor Heb je kussen, moet je bellen, papie pof voor. Mooie timmer, oudje, met een gekke snor Wil je schutting, want ik timmer zelfs hekken mooi Ruim niet op, laat je achter in een gekke zooi Sorry, jong vloeit, plusjes man, ben een gekke boy de wordt hier word ik rustig van Kleem ja. me op die ladder als een klusjesman Is er iets met de fundering moet het dak eraf het dak, ja. Jong doei, doet uw dienst Ik ben ladderzat Wauw Ladderzat Alles Heb je een probleem nee. met de grootsteen? Dus zie hoor je nokken jong. Vloei kom ons stoppen. Ah, we zijn nonstop, nonstop, nonstop. Ah, nonstop, nonstop, nonstop. Ah, we zijn blow, we zijn nonstop, we zijn lexie, lexie. Never mind, never mind. voor shit ...loodschieten, loodschieten... ...electriche, elektriche... ...debberman, ...man voor alles... Dat was hem, Jong Louis... ...en uh, we hebben hem hier ooit in de studio gehad... Uh, ...dit dateert volgens mij uit 2022... Uh, ...de Klusjesman... ...volgens mij had hij daar ook een heel album... ...en heeft hij dat met Bas Bron gedaan... ...jawel, dat is die man die ook achter bijvoorbeeld... ...de jeugd van tegenwoordig zit... Uh, ...daar heeft hij uh, dit hele werkje mee, uh, mee samen gedaan... Um, daarvoor hoorde je Pien met Secret Dancer. Uh, ik zeg het lekker op zijn Engels. Je kan ook zeggen dancer. Maar dat uh, is naar mijn idee een beetje te Amerikaans. Uh, om het even zo te zeggen. Um, goed, we gaan uh, verder. Want uh, er is ook nog mooi materiaal uitgebracht. Uh, door een van de mensen... Volgens mij zijn ze uh, eigenlijk alle twee. Uh, van Dreamzine. Ook onderdeel van POM. Uh, Luxiegers uh, sowieso. Maar uh, de wederhelfte uh, die daar ook deel van uitmaakt, daar was ik nog niet helemaal zeker van. Maar ze hebben een, uh, volgens mij, vorige maand hebben ze een, uh, een EP uitgebracht. En daar staat dit hele fijne mooie nummer op. Early defeat van Dream Scene. En het uh, nieuwe nummer van ze heet Smoke in Mirrors, afgelopen vrijdag uitgebracht. Early Defeat hoorde je daarvoor van uh, de groep tweetal Dream Scene. Dit vond ik uh, best wel een, eigenlijk een uh, eigenaardige, mooie single van Eva Valeri. Vorig jaar uitgebracht, maar uh, vorige maand heeft ze nog een optreden gedaan in de Sinatol. Dat nummer dat heet Not My Problem. Als niemand is perfect. Kijk mezelf aan en weet dat ik naar huis moet gaan. Gedachten achterna, achter mijn dromen na. Maar ik droom nog in een etalage achter ramen. En mijn dagen ze druppelen voorbij. En ze vragen me Maatje wat is van haar je plan? Weer op de pand Niks aan de hand, Maar de wereld Draait door, door. Hij zit hier op mijn ram En al dagen, dagen, dagen kijken wij elkaar al aan Hij wil wel met me praten, maar ik kan hem niet verstaan ik heb een feestje in mijn eentje, heb het al zo vaak gedaan. En onaangenaam is de datum, voortaan zal ik mij gedragen. Ik heb morgen weer een dag, maar het zal me niet verbazen als ook deze weer verdwijnt zonder ook maar iets achter te laten. En een oneindig lijkt de nacht, maar de wereld draait door, oh, oh, door, oh, oh, door, oh, oh, door. Oh. Twee nummers achter elkaar. Eva Valeri met uh, het nummer Not My Problem. En dit uh, was Scout. En het nummer dat heet De Wereld Draait Door. Ja, uh, als je dat uh, tegenwoordig uh, bekijkt... dan zou ik bijna zeggen... nou, sowieso is het uh, programma ooit... Uh, heeft een bestaan uh, gehad. De, de Wereld Draait Door. En uh, ja, dat programma is van de buis... Uh, inmiddels uh, gehaald, tenminste... Hij is ermee gestopt, die Matthijs van Nieuwkerk. Maar uh, in een ander opzicht uh, heeft dat natuurlijk ook nog uh, wel een bepaalde lading. En degene die daar het best over kan vertellen is Scout zelf. Want uh, hij hangt aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, de wereld draait door. Maar uh, af en toe heb ik een beetje het idee dat uh, dat allemaal dat niet zo vrolijk is, eerlijk gezegd. Is dat ook een ja, beetje de strekking uh, van het uh, verhaal uh, van, uh, van dit nummer, of niet? Ja, zeker. Um, nou, ja, het was wel grappig want toen ik het nummer schreef, uh, een jaar ongeveer een jaartje geleden, mm. uh, toen was dat hele debaten met de wereld eruit door uh, ook al. Ja. Uh, daar heeft het absoluut niks mee te maken, ja. gelukkig. Nee, uh, hey, uh, het nummer gaat, uh, gaat er dat uh, als je volwassen wordt, het een beetje opgroeit, dat uh, Jan en alle man constant maar verwachtingen van je heeft en. Uh, dat je daar heel verdrietig van kan zijn... heel blij van kan worden... maar de volgende dag word je weer wakker... en dan blijft de wereld toch maar uh, doordraaien. Ja, ja. Het is dus eigenlijk... een soort generatieverhaal... wat jij eigenlijk vertelt. Is dat iets? Ja, want ik hoorde dat wel eens vaker... van uh, groepen jongeren... die dan op een gegeven moment... verwachtingspatronen... dat je daar uh, een bepaalde druk bij voelt... en dat, uh, dat dat op een gegeven moment... je ook opbrandt. Op is, is het zoiets of is dat weer iets... toch iets anders? Ja, nee, dat, dat is hem uh, eigenlijk helemaal. Um, het hele gevoel van, van een soort tiener, jong naar een man worden... om dat zomaar te zeggen, dat, dat is nogal wat, weet je. En dat, dat maken we allemaal mee, volgens mij. Um, en ik denk dat je daarin ook heel erg in de klut kan raken met jezelf. Uh, en dat is dan ook echt waar dat, uh, waar dat nummer om gaat. Uh, hoe je daarmee met jezelf botst of, uh, ja. uh, uh, en hoe je daar dan weer uitkomt. Ja, um, nou is het zo... Um... Ik heb wat eh, materiaal van je gehoord, maar wat is het eigenlijk? Eh, hoe omschrijf zelf nou uh, jouw eigen muziek? Want daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet over uit. Wij eh, Nederlanders zijn altijd uh, graag van hokjes stoppen. Uh, het ene moment heb ik wel eens een beetje het idee. Nou, dit is uh, eh, Nederlandstalige hip-hop. Maar uh, het kan zomaar zijn uh, dat jij er een heel ander idee uh, bij hebt. Ja, ik, ik snap ook wel wat je bedoelt hoor. Want ja, ik, ik, ik heb daar zelf ook altijd moeite mee gehad met dat conform hokjes denken van mijn eigen muziek. Um, hoe ik het nu zelf altijd aan mensen vertel... dat het alternatieve pop is... Uh, ...met een vleugje alternatieve hiphop. Um, ik ben zelf namelijk vanaf... ...mijn uh, ouders heel erg opgegroeid... ...met klassieke rock en soul... ...en uh, sinds zij mijn muziek hebben laten horen... ...ben ik daar verslaafd aan geraakt. En toen ben ik zelf... Uh, ...toen ik een jaar of 11, 12 was... ...ineens helemaal in de hiphop geraakt... ...door Lil Wayne... En um, dat heeft een hele bijzondere snaar in mij geraakt. En uh, het hip-hop, hip-hop, dat, uh, dat heb ik nooit echt helemaal los kunnen laten. En uh, ik merk dus ook heel erg dat die invloeden er heel erg in zitten. Dus ik denk juist dat het precies in dat hokje, uh, of tussen de hokjes van pop en uh, hip-hop invalt. Um, en er zijn, er zijn ook wel meer mensen die dat doen. Of bijvoorbeeld iemand waar ik heel erg door geïnspireerd ben... is, is uh, Willem, Willem de Bruin. Uh, ja, de die hef, gaat optreden uh, trouwens, hè? Willem de Bruin. 29 uh, februari, geloof ik. In, uh, in, in Paradiso. En uh, 29 maart uh, doet hij het uh, bij de buren in de Melkweg. Dus... Ja, klopt. Ja, ik zou eerst 29 februari uh, naar hem toe gaan. Maar... Uh, Uitverkocht, hè? He? Helaas moet ik zelf optreden. <laughs> ja, op maar uh, dus nu ga ik 29 maart inderdaad. ik heb er echt enorm veel zin in. Ik, uh, ik heb enorm, kijk enorm op naar Willem. Ja, um, ja, dat gaan we straks wel even buiten de uitzending om doen. Maar uh, dan, dan weet je dus ook uh, zijn oppositieverleden. verleden. Dat, dat moet jij dan ook kennen, denk ik. Toch? Ja, zeker. Ja, dat, dat is ook wel... Een beetje het geluid van mijn vroege jeugd, dat was, dat was toen heel groot. En de, de jeugd van tegenwoordig wordt daar natuurlijk ook heel erg bij. Mm. Ik vind, wat ik zo bijzonder aan Willem vind, is dat, uh, uh, dat hij dus van die fantastische, toch wel zieke party muziek kan maken. Maar dat hij vervolgens met zo'n album als Man in Nood uitkomt. In 2018 was dat volgens mij. Mm. Uh, en vooral dat album, dat heeft mij echt enorm geïnspireerd om muziek te gaan maken. Omdat dat ook echt een klank was, of een soort muziek die ik nog nooit had gehoord... in het Nederlands. Ja, De Wereld Draait Door staat op een EP. Littekens heet het, geloof ik? Ja. Lid, littekens, hè? Is het toch? Klopt. Met een S? Met een S. Ja, oké. Okay. Um, uh, hoe ben jij... Uh, tot, uh, tot dat uh, verhaal uh, gekomen? Heb je heb jezelf dan... toch nog iets... ja, uh, wat je kwijt wilde... en dat dat de littekens zijn... in uh, de metaforische zin van het woord... Uh, ja, zeker. Uh, die EP uh, Littekens, dat gaat uh, over figuurlijke littekens die je overhoudt aan dingen die je meemaakt. En mijn EP gaat dan specifiek over li littekens die je overhoudt aan, aan relaties. Mm. En ik merkte dat uh, in de tijd dat ik dat aan het schrijven was, uh, dat ik heel erg tegen mezelf uh, aan, aan het lopen was. En dat ik heel veel van mezelf ineens tegenkwam. Waar, uh, van dingen die ik helemaal niet wist die in mij zaten dus dingen die ik overgaan Slechte en... dingen ook uh, in dat opzicht of niet? Ja, ja zeker nou, bijvoorbeeld dat, je, uh, dat het toch heel veel impact maakt als je bijvoorbeeld op uh, toch wel jonge leeftijd uh, heel erg verliefd wordt en dat dat dan niet werkt hmm. uh, en uh, met relaties om je heen die heel veel invloed op je hebben dus, uh, mijn ouders zijn bijvoorbeeld uh, gescheiden dat op, toen ik, een jonge, toen ik jong, een jonge jongen was ja en uh, ik merk dat dat soort dingen uh, toch wel uh, impact op je hebben. Uh, uh, maar dit gaat vooral over mijn eigen relaties... en hoe dat invloed heeft op mijn volgende relaties. Dit ja, is ja. dus echt een A tot Z verhaal van een relatie die uit elkaar valt... omdat ik nog een soort van bagage heb aan vorige relaties. Juist, yes, ja. En uh, dat verklaart eigenlijk ook het uh, hele verhaal. Maar uh, gaat dat een, een, een beetje door in het nieuwe materiaal waar je mee bezig bent... Want onlangs, onlangs heb je dus nog een single uh, uitgebracht. Die gaan we zo uh, laten horen. Maar komt er dus nog meer aan van je? Ja, zeker. Uh, ja, littekens uh, heb ik dus in een bepaalde periode van mijn leven geschreven. En dat, dat kwam, daar kwam heel duidelijk uit, dit is het verhaal. Dus dat wilde ik als een EP uitbrengen. Uh, en, en kort uh, daarna, nadat ik dat verhaal had afgerond... heb ik nog uh, twee andere nummers gemaakt die over hetzelfde verhaal gaan... Uh, en die eerste is inderdaad dus harten Die is net uitgekomen. Mm -hmm. uh, mm, en harten uh, maakt het einde van die relatie nog, nog iets verder duidelijk. En hoe dat loopt en hoe je je dan... Op zo'n moment. Het is echt het erachter komen dat je niet iemands hart bent, dat je niet de ware bent voor iemand. Ja. Maar dat dat naast dat, dat pijnlijk is ook wel heel veel vrijheid uh, kan geven. Ah. Ik, ik vind het zelf, als ik uh, ook gewoon naar de single heb uh, zitten luisteren, het heeft zelfs nog bijna iets van een smartlab ook. Ja, klopt. Ja, klopt. <laughs> ja, dat, dat zit er echt ook heel erg in. Ja, ik ben. Ik ben niet per se heel erg opgegroeid met Smartlab of zo. Het dichte wat ik ooit bij ben gekomen is Rams mm, uh, Ja. Dat is, dat is iets wat ik heel erg van huis uit heb meegekregen. Um, maar ik vind dat een heel mooi compliment, Jaap. Ja, ja eh, maar dan wel in de mo meest moderne variant ook, hè, eigenlijk? Ja, ja, zeker. Dus uh, wel op zijn scouts, om het even netjes uh, te zeggen. Ja, precies. Je wil er wel een eigen stempel op uh, weten te drukken. Dus uh, in dat opzicht uh, denk ik dat je daar wel in geslaagd bent. Uh, maar, uh, uh, <laughs> maar de single, uh, die heb je dus uh, niet zo lang geleden uitgebracht. Dan is de vraag, uh, gaat, er, gaat er nog iets uh, van jouw uh, hand nog komen? Of uh, is dit niet uh, het enige wapenfeit voor 2024 en dat is het dan? Absoluut niet. Uh, nee, dit virus uh, staat voor mij in het teken van zoveel mogelijk nieuwe muziek uitbrengen. Uiteraard waar ik wel zelf heel tevreden mee ben hoor. Ja. Maar um, ik, ben, uh, ik merk dat ik in mijn muzikaliteit een beetje in een overgangsfase zit. Ik heb dus heel erg die littekensfase gehad. Ja. En hoe ik daarmee omgegaan ben. En Hartedief is daar uh, een half einde van. En dan komt er in april nog een single die uh, eindigt, uh, die maakt echt het einde van dat tijdperk uh, ja. compleet. Ja. Um, en de rest van het jaar wordt dan eigenlijk een overgangs... Uh, ga je in de muziek ook horen uh, hoe die overgang gaat zijn naar mijn grotere werk. Oh. Uh, mm, want ik hoop in 2025 een, uh, een nieuw album uit te brengen. Ja. Uh, um, en uh, dat staat dan wel weer heel erg in het teken van... ...opgroeien, ouder worden... ...en uh, omgaan met de wereld... ...als je ineens uh, gezien wordt als een volwassen meneer. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, het, het lijkt al of uh, Aquarius... Uh, ...het waterman tijdperk... Uh, misschien ook... Uh, of ...wat begint te krijgen op jou, als ik het zo hoor. Astrolo ja. Astrologen gooien er ons mee... ...helemaal om de oren ermee op dit moment. Ja, ja ik ben daar zelf niet zo van... ...maar het zou zomaar kunnen. <laughs> ja. um, nog even één ding... Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Uh, waar ben ik te vinden? Uh, op alle social media. Uh, voornamelijk actief op Instagram en uh, TikTok. Uh, daar kan je me vinden onder ik ben scout. Um, en daarbij uh, nog wel iets leuks om te vermelden. Uh, uh, afgelopen jaar uh, heb ik de eer gehad om samen met Simple Records... Uh, die littekens EP... in combinatie met uh, de twee afsluiters. Uh, de twee afsluiters singles. Uh, die muziek op uh, vinyl uit te brengen. Wat uh, ongelooflijk gaaf is. En uh, ik ben. Uh, ik mag er een aantal weggeven. Uh, als, je, uh, als mensen daar interesse in hebben. Dat is allemaal te vinden op TikTok. Ik ben scout. Dus. Uh, en ja, uh, overal waar je zoekt. Ik ben scout. Daar ben ik. Helemaal goed. Hier is. Hartelijk Dief. Je hebt het gezien. Je bent niet verliefd. Ik was nooit. Je was Doe mij mij plezier. plezier, kun Je maar graan ik heb het gezien je niet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 zal je nooit meer vergeten, dat weet je maar mee Het verrast me niet als je verkast, want ik heb het gezien Ik your butterfly circle pushing on me down I can barely breathe whenever you're around With your butterfly circle pushing on me down Waarom draai ik iets van de Stone Souls? Dat heeft alles te maken met een nieuwe single die aanstaande is. Die komt Komende vrijdag komt die uit. En die kan ik pas weer draaien. Dat is dan ook wel weer grappig. Dat gebeurt dan meestal ook dan denk ik ergens anderhalve week later. Want volgende week maandag is er geen alternatieve vijf op de maandagavond. Ja, Ten slotte, we hebben een donderdagavond uitzending. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf zit erin. En daar blikken we natuurlijk een beetje terug op wat er allemaal is uitgebracht. Hier en daar ook wat de oude dingetjes. En ik kan je nu al vertellen: er zit ook een interview in met Jolanda Beyer, de directeur van Patronaat. Want die vieren hun 40-jarig bestaan dit jaar. Dus dat is wel heel erg bijzonder om daar even bij stil te staan. En dat gesprek dat heb ik geloof ik gevoerd. Begin, dit, uh, begin deze maand, op 1 februari zelfs. Uh, dat was de eerste dag van de voorrondes van de Roepang. Dat de eerste voorronde startte toen. Um, goed, we hebben, ik heb wel eens wat uh, laten horen van Lucid Yin. Vorige week ging dat uh, jammerlijk uh, een beetje de mist in. Toen liepen er twee versies uh, door elkaar heen uh, van twee singles. Kennelijk had ik het uh, niet goed uh, afgeëdit. Uh, maar nu uh, hoop ik toch dat dit de juiste versie is... Uit 2020, dat wel. Maar het is wel een heel mooi nummer van Lucid Yin. The Truth Never Cares. There's a story to every word that is written in Talk, and the mouse just slides alone but the truth never cares know that you Deze uh, fijne, fijne Rick, Kato Kato, gaan wij tegenkomen bij de Night Edition. Uh, de Night Edition van uh, de Rob wordt uh, Die is uh, over twee weken uh, dan. Want, uh, nou ja, over anderhalve week in ieder geval. Want dan uh, is het zover: 29 februari. Dat uh, is een speciale editie. Voor uh, meer de Producers. Uh, Gato Kato met Soulmates. Daarvoor hoorde je Lucid Jin en The Truth Never Cares. Die uh, klinkt toch beter als die versie van vorige week... waar twee nummers een beetje door elkaar heen uh, liepen. Dit is de laatste voor uh, dit uur dan. En dat is Distant. En dat nummer dat heet Broken.